Robert Baltus met het NOS-journaal. Nederland betaalt mee aan projecten in België... die ervoor moeten zorgen dat de gul in Zuid-Limburg niet overstroomt. In België komen ongeveer 60 beken en sloten uit op de gul. De komende jaren worden 20 van deze Belgische beken en sloten aangepakt... om wateroverlast in Nederland en België te verminderen. Nederland draagt voorlopig 300.000 euro bij. In juli is het vijf jaar geleden dat Limburg te maken kreeg... met zware overstromingen door extreme regenval in België en Duitsland. Hoewel in Limburg geen slachtoffers vielen, was de schade groot. Het kabinet zet het plan door om het eigen risico in de zorg volgend jaar te verhogen... ondanks tegenstand van de Eerste Kamer. Zorgminister Hermans heeft haar plannen vandaag... ter beoordeling naar de Raad van State gestuurd. Als het plan doorgaat, stijgt het eigen risico met 70 euro... naar. ...455 euro. Volgens minister Hermans staat de zorg onder druk en zijn maatregelen nodig. Ik vind dat het een verantwoordelijkheid is van politici, van bestuurders om als je dat ziet aankomen om in te grijpen... ...om voor toekomstige generaties die zorg ook van hoge kwaliteit uh, en toegankelijkheid uh, te voorzien. Een man uit Polen die na zeven jaar uitzendwerk door Albert Heijn werd weggestuurd... heeft een rechtszaak tegen de supermarktketen gewonnen. Albert Heijn moet de man met terugwerkende kracht een vast contract geven... en in zijn functie herstellen. Vakbond FNV noemt het een belangrijke uitspraak voor andere uitzendkrachten. Het kabinet wil een subsidie invoeren... om automobilisten met een laag of middeninkomen te helpen... met de aanschaf van een elektrische auto. Haagse bronnen bevestigen het verhaal van RTL Nieuws. Om die subsidie te krijgen moet een oudere, vervuilende brandstofauto worden ingeruild. En die gaat dan naar de slopen. Het weer vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 8 graden. Morgen raakt het vanuit het westen bewolkt. En in de loop van de dag trekt een gebied met buien over het land. Daarvoor kan het nog 19 graden worden. Daarna koelt het snel af. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, see it never knew, never knew, I never know never know I never know never know I... Let her name Back and forth again we keep going. And we both know it don't feel the same While with temptation, And I can see the look in your eyes. Sweet talking ain't no explanation. Cause all you do is tell me lies. I build my house on the right to throne. Don't look back as I walk alone. Build my house on the right to throne. I walk alone, I walk alone. She's homeless, she's homeless